ZANG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 Ook zouden leerlingen met zo'n diploma een studiebeurs van het bedrijfsleven moeten kunnen krijgen. Dekker presenteert zijn voorstel bij de opening van het nieuwe schooljaar. Volgens Dekker doen de hoogvliegers in Nederland het een stuk slechter dan leeftijdgenoten in het buitenland. Talent aan de bovenkant blijft volgens hem te vaak onbenut en de beste leerlingen worden aan hun lot overgelaten. Het bestuur van de in opspraak geraakte stichting Inspire to Live stapt op. De bestuursleden van de kankerbestrijdingsorganisatie zeggen... dat ze hun verantwoordelijkheid nemen... vanwege de commotie over het uitgavenpatroon van de organisatie. Inspire to Live is ontstaan uit de organisatie Alpdu 6. In de media waren onder meer berichten verschenen... over het declaratiegedrag van de oud-voorzitter van Alpdu 6. Ook bleek uit onderzoek van Nieuwsuur... dat Inspire to Live nauwelijks geld aan kankeronderzoek uitgaf. De bestuur treedt zo snel mogelijk af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 In Egypte is de afgezette president Morsi officieel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot geweld en doodslag. Met hem staan nog veertien andere vooraanstaande leden van de moslimbroederschap terecht. Morsi zal onder meer verantwoordelijk zijn voor de doden die vielen bij protesten bij het presidentieel paleis in december vorig jaar. Het weer vanochtend bewolking in het noorden van het land kan het regenen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. En het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOA Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel, 4 kilometer. En richting Amsterdam op de A2 bij Utrecht Lage Weide, 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Op de A7 van Amsterdam naar Horen bij Purmerend Noord, 2 kilometer. En vanuit Horen naar Amsterdam bij Purmerend Noord, 6 kilometer. A8, Zaandam richting Amsterdam bij OSAan 2 kilometer. A9, Alkmaar richting Amstelveen bij Knoppen-Battenverdorp, 6 kilometer. A15 vanuit Gorkem naar Rotterdam bij harningsveld Giesendam, 6 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam voor Zwijndrecht, 12 kilometer. De rechter tunnelbuis is daar dicht, daar ligt een lading glas op. En van de linker tunnelbuis is de linker rijstrook afgesloten, daar staat een auto stil. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Zevenbergen en Numansdorp. Over de A17, de A59 en de A29. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht 2 kilometer. En richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Bilthoven 7 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En op de A27 richting Gorkum bij Lexmond 3 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Tot zover de verkeersinformatie.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 It's a good thing you don't have It's a, a spare it fall oh. through the hole in your pocket And you lose it in the snow on the ground oh, oh, oh, You gotta yeah. walk in the town to find a job What's enough?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 ain't Easy, but the closer the knit, the tighter the fit, knit. and the chill stay away. Uh, uh, yeah. Keep them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With a I whole love lot love. of love and a warm conversation, but don't, don't forget to play. Make a new strong where you belong and we'll live. Een hele goede middag en welkom bij Sanskort op zaterdag bij CFM. Je hoorde The Love of the Common People van Paul Young. CFM voor Zandvoort en de regio. En even na twee uur betekent weer drie uur lang... Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, luisteraars. En hallo, Albert-Jan. Eh, goedemiddag, Rob. En goedemiddag, luisteraars. Ja, welkom... wederom drie uur live vanaf de Tolweg 10A. Uw eigen lokale radiozender... ZFM Zandvoort. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, uiteraard... Eh, het, het, het, ja, laten we zeggen... de hoofdmoot vandaag en morgen is natuurlijk... de historische Grand Prix. Geweldig geluid, hè, trouwens. Ja, ja, heerlijk is dat, dit geluid. Je had vanmorgen ook al files voor de deur, hè? Ja, ook dat. En het was uit, druk en, en bij bij mij uit, bij, op stationsplein jongen een en al mensen hordes vaders met zonen in Ferrari kleding allemaal richting uh, het circuit grandioos dus we gaan regelmatig schakelen met uh, het circuitpark Zandvoort want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen onze uh, raceverslaggever van ZFM uh, vaste items uiteraard half vier de evenementenagenda dus houd die pen en papier bij de hand want er staat weer van alles te gebeuren in en rondom ons dorp Zandvoort uiteraard rond de klok van half drie het enige echte Zandvoorts weerbericht en dat is uh, van Lex van de Hoorn. Ik kwam hem gisteren toevallig even tegen bij de HEMA. En hij wist mij al gerust te stellen dat het komende week ook best wel mooi weer kan zijn. Lekker. Want de herfst, de meteorologische herfst ja, is, vol die, ja, die <lacht> is volgens mij net begonnen. Maar daar gaat Lex ons alles over vertellen rond de klok van half drie. Uh, uh, dan hebben we natuurlijk uh, rond de klok van half vijf het dier van de week. En het zijn er twee, we hebben een duo in de aanbieding. En die luisteren naar de naam Bas en Bianca. En liefhebbers, het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf staat een beetje in het teken van de crisis. En het heet uh, zogenaamd Eerlijk Delen tussen aanhalingstekens. Het is een beetje een politiek getint uh, gedicht deze week. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts Nieuws in het kort. En uh, ja, het, het zou best kunnen zijn. Vanavond treedt namelijk onze collega Ruud Jansen met zijn XL-band op op het Raadhuisplein. En hij had, uh, had het erover dat hij tussen vier en vijf wel even langs zou komen. Dus we gaan vragen of alles klaar is voor het grote feest vanavond. En misschien even live zingen. Dat zou leuk zijn. Je, je weet het niet. Je, je weet, weet het, weet het niet. niet. Bij Ruud weet je het nooit, hè. Maar goed, en natuurlijk veel muziek. En en deze is erg toepasselijk. Hier is Bakermat en vandaag. Martin Luther King zegt: I had a dream. We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream. In the American dream. I have a dream. A A dream. I have a dream. A dream. A dream. A dream. One day one day one day this nation this will, day rise will rise, rise, rise up one day live up to the meaning of this dream, dream i have a dream that one day muziek op de zaterdagmiddag van CFM. Je hoorde de singel van Bakermat. En vandaag... Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV op kanaal 45. 45. -M -M. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Is hier Mr. Mister? Mister? Cfm. Je hoorde de single van Mr. Mister, Mister en A. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En voor de eerste keer vandaag schakelen we live over naar het circuitpark Zandvoort. naar Willem van deze. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag vanaf Circuitpark Zandvoort. En fijn dat jullie mij hier naartoe gestuurd. Oh, Link. Want heb je toch een de... vervelende baan, hè? Jij. Ja, echt wel. Uh, <laughs> Gelukkig is het geen 9-to-5 uh, uh, job, toch? <laughs> nee, lekker. Nee. Hey Willem, ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het uh, daar is uh, tussen al het uh, racegeweld wat uh, vandaag op circuit plaatsvindt. Ja, uh, circuit Park Zandvoort, in uh, teken van de historische uh, country. Nou, historisch uh, allemaal. Uh wat ouder uh, natuurlijk. En, uh, ja, we hebben daarin uh, de youngtimers, dat zijn eigenlijk de toolwagens uh, uh, die nu aan het rijden zijn. We hebben daar ook een uh, afdeling uh, met uh, ja Le Mansie, uh, auto's, zal ik maar zeggen. De sportscars. Maar het meest aansprekend uh, uh, zijn natuurlijk uh, de Formula 1's. Uh, Formula 1's uh, die opgedeeld zijn in een uh, aantal klassen. We hebben de Grand Prix cars uh, van voor uh, 1961. Dan hebben we de Grand Prix cars 61 uh, 65 en we hebben de Grand Prix cars, die velen van ons zich uh, nog uh, kunnen herinneren van de wat latere jaren en, ja, die spreekt we toch het meest aan en gelukkig hebben we daarin uh, vandaag, die gaan vanmiddag ook een race rijden. zo rond uh, kwart, vroeg, uh, tien over vier ja, die maken de meeste herrie, hebben de mooiste snelheid en zijn voor de meeste van ons het uh, meest herkenbaar maar ja, er gebeurt veel meer want ja, naast die hele mooie auto's auto's die ook uh, de 40 wat we hebben gehaald zijn ook het Yamaha. Hoe noemen ze het precies? Yamaha Classic Racing Team is aanwezig. Yamaha, twee wielen motoren. zien we niet vaak op Schoonvoort. Maar als we kijken wie er met die motoren rijden... dan zijn dat die tenminste. Dan hebben we daar Dieter Brown, om maar een naam te noemen. Maar een naam die, ja, ik denk bijna iedereen kent. Is Giacomo Agostini, 15 keer wereldkampioen van Motorfiets. En ook die is aanwezig hier op Schoonvoort. Nou, schitterend toch? Ja, spektakel uh, alom. Vanmorgen stond het al uh, flink vast uh, richting het circuit. Betekent dat ook dat er heel veel mensen daar vandaag aanwezig zijn, Willem? Ja, er zijn vandaag al heel veel mensen aanwezig. Hadden we gisteren al. Ik denk, uh, ja, voordat jij gaat vragen hoeveel ik schat, uh, ga ik een schatting maken uh, van gisteren. Ik denk dat er gisteren al tussen de nou, 7 en 10.000 mensen waren. Dus uh, naar vandaag uh, zijn het er uh, nog vele meer. Dus. Spectakel. Het spektakel weekend ja, dus. Van de week Willem hadden we ook nog een, een monument wat uh, onthuld werd. Dat is dat gebeurd. Dat is uh, zijn, uh, tijdens, uh, op het initiatief van Aller Kalf is dat gebeurd. Dat is in 1970 en 1973 zijn twee rijders tijdens Formule 1 Race die op Tunnel de hele nare omstandigheden is dat gebeurd. Piers Courage en uh, Roger Williams. Het fieste is daar een, uh, ja, ik mag wel zeggen, een heel mooi uh, monument uh, voor onthuld. Uh, ja, de opkomst uh, daar was heel groot. en uh, Mooi was het om te zien dat ook uh, Sir Frank Williams uh, daarbij aanwezig was. Iemand die, uh, waarvoor uh, Piers Courage uh, onder andere uh, heeft gereisd. Uh, ja, Tegenwoordig uh, Formule 1 baas, 71 jaar alweer uh, die man. En ook die was aanwezig, net als veel uh, uh, ja, familieleden van uh, vooral uh, Pierce Courage. En, uh, ja, het was best wel een uh, indrukwekkend iets uh, en uh, het is een heel mooi uh, monument geworden. En alle lof uh, daarvoor, voor die dat uh, initiatief getoond hebben en ervoor gezorgd hebben dat dat uiteindelijk hier uh, in Zandvoort uh, ja, geplaatst is. Ja, mooi uh, monument en een mooi uh, raceweekend uh, hier uh, op Zalvoort. Dankjewel voor dit moment en we komen straks uh, uiteraard weer bij je terug, Willem. Ja, tot zo. Tot zo, dat was Willem van deze vanaf Circuitpark Zalvoort. Wij gaan door met de muziek, Albert Jan. Hier is Eros Ramazotti. Zie CFM. En goedemiddag Lex van de Oren Welkom in de studio en niet vanaf het strand Lex Nee, nee Het zit er weer niet in hè Het zit er weer niet in Het is, ja, het is, het is best wel lekker weer hoor Kijk als ik gewerkt had En ik was afhankelijk van het weekend geweest Dan had ik wel op het strand gezeten want het is toch wel best zonnig. Jawel, maar er dat staat, wel, maar... staat een uh, knap windje hoor. Niet echt een heel erg uh, mooi strand weer. Nee, het is niet echt ideaal strand weer. Ik ga naar het strand als het ideaal strand is. Ja, dat begrijp ik, dat zien we <laughs> ook aan je. <laughs> <laughs> Want er staat een uh, matige tot vrij krachtige noordwestenwind, 5 tot 6. En uh, de temperatuur die is toch wel aanzienlijk lager dan afgelopen week. Ik weet niet wat er gebeurt. Ja, joh, joh, joh, wat is, is, is dit? Hij nou, schrikt ervan. Ik al. schrik zelf van. <laughs> <laughs> maar ze luisterden uh, naar Sierp, maar ga gewoon door. Hoor. Maar, dat is, <laughs> ik ga gewoon door, onverstoord. De temperatuur die is ongeveer 19 graden vandaag. En dat, was toch wel, dat is toch wel lager dan de afgelopen week. Ja, maar het is ook herfst. toen was korte broeken weer, maar ik heb weer mijn lange broek aan hoor. Onder de 20 graden gaat de lange broek weer aan. Ehm. Uh, we begonnen toch wel uh, met knap wat bewolking uh, van de hond. En uh, het is lekker opgeklaard. Dus, dat is en, dat en, en, en dat blijft ook zo. En vanavond is er ook het een en ander te doen in het dorp. Van alles. Uh, van alles. En dan is het droog. Droog? Ja, tot droog. Ge geen klein parapluutje, niks nodig. Nee, Helemaal niks. Droog. Lekker. Ja, gewoon droog. zal Ruud uh, Jansen blij mee zijn. Dus, stel dat er een druppie valt, dan kan je gewoon even de kroeg in. Maar dan kan je op wachten. Ja. Dus maar nee, Het stelt echt helemaal niks voor. Als er wat valt, stelt het niks voor. Uh, ik hou het gewoon op droog. Ja. Daar zijn we blij mee. Ik ja. ook. Want ik heb vanavond ook een feestje. Een barbecue? Alleen niet in het dorp. Nee, op het strand. Je gaat de horto... Ja, dan gaat hij eindelijk een keer weer naar het strand, hè? Ja, toch ja. wel, hè? <laughs> ja. Ja. Ja. <laughs> Morgen. Dan is het uh, de begin van de meteorologische herfst. Het is 1 september. En de meteorologische herfst... herfst die, uh, die duurt van uh, 1 september tot 30 november. Maar de astronomische herfst, die begint pas op 22 september. Op 22 uur 44. En dan staat de zon precies boven de Evenaar. En dan uh, wordt het op het zuidelijk halfrond weer warmer. En dan wordt het hier weer kouder. Dus ik hou het gewoon, we houden het gewoon op zomer... Want uh, de, de komt er komt nog wel een nazomertje aan. Uh, die, is, die is in de maak. Kijk, dat horen we die graag. Is in de maak. Maar we gaan eerst uh, naar, de, naar morgen. Dan is het uh, wisselend bewolkt met uh, een vrij krachtige west-noordwestenwind. En de temperatuur die zakt weer een graadje. Die gaat naar de 18 graden. Oké. Okay. In Zandvoort. Nou, goed. Nou, ja, mij hoor je niet klagen hoor. Lange broeken weer. Kijk, ik, kan, ik kan nu weer rustig uh, veilig in het zonnetje lopen. Ja precies, want de zonsterkte die neemt ook geleidelijk weer wat af. Jij hebt hem door. Dus uh, jij kan uh, rustig weer een terrasje pakken. Uh, nee. Geen petje meer op, niet eens niet meer. Hoeft niet meer. Nee, hoeft niet meer. Ik ben zo dankbaar. <laughs> Dan uh, de maandag. Dan hebben we een uh, overgangsdag. Dan is het nog wisselend bewolkt. Met een matige tot vrij krachtige westelijke wind. En de temperatuur gaat wel een graadje omhoog dan. Die gaat naar de 19 graden. Dat is ongeveer hetzelfde als vandaag. Maar woensdag. Dan heb ik gereserveerd voor het strand. Oké. Echt waar? Ja. Want, uh, want dan is het zonnig. Met een, een zwakke westelijke wind. En een temperatuur van ongeveer 21 graden. Ook op het strand. Dus dat ziet er uh, helemaal niet slecht uit. En normaal ga je dus niet verder dan de dinsdag. Maar ik ga nou even doorstoten. De komende dagen is het koeler. En vrij veel bewolking. En wind. Maar vanaf dinsdag. Dan hebben we meerdere dagen met zon. En geleidelijk wordt het warmer. En opnieuw zomers. Met uh, woensdag en donderdag. Kans op wat mist of nevel in de ochtend, ja, dat heb je dan. Ja, dat is, is inherent, hè? Anak type, ja. Maar we gaan wel richting 25 graden. 25 dus, graden. Wat Heerlijk. En, Heerlijk. en dat is op donderdag. Oké. Okay. Dus, maar verder uh, kan je, als, als je het verder wilt weten, kan natuurlijk. Ja. Want dan kan je het dus zien op uh, www.meteo En je kan me dan ook volgen op uh, Twitter, Rob. Ja. En hoe doe je dat? Zie, ik zie je nog steeds niet. Nee, nee, ik heb geen Twitter. Oh, <laughs> nou, nee, nee, nee. Hij is al heel oud, hij is al heel oud. Hij heeft geen Twitter. Het is niet zo moeilijk. Uh, op het uh, Meteopagina of je zoekt op uh, Meteo Zandvoort. Of je kijkt natuurlijk op CFM uh, TV, kanaal 40, digitaal en analoog, kanaal 45. Yep. Het weerbericht komt dan elk kwartier langs, hé, Lex? Elk kwartier komt hij langs. Elk kwartier op CFM uh, TV. Anders op internet op www.metio-pagina.nl of loop achter Lex aan. Ja, kan ook. En dan heb kan je me vragen wat, wat voor weer wordt het morgen. En heb je vanavond. En, en, en dan vertel je dat. Yeah. Ja, en overmorgen. Ja, dat weet ik dan ja. even niet. <lacht> <lacht> Oké okay, Lex, dankjewel en graag tot volgende week. Tot volgende week. En hier is Crowded House en Wedder with you. 106.9. 06.9. Yeah. Zie 24 uur per dag. hete zomer. met vanavond in het centrum vanaf 6 uur de parade van uh, maar liefst 100 historische auto's die uh, door de halterstaat onder meer heen gaan racen. Nou zou het racen waarschijnlijk wel meevallen. Ja, dat is een keurige optocht, maar in twee keren. Vorige week hadden we het uitgebreid interview met Ton Ariezen. Dus die heeft keurig uitgelegd hoe de route verloopt. Maar daar kom ik straks in de evenementenagenda natuurlijk uitgebreid op terug. Maar we lichten er even één punt uit. Het feest vanavond. En uh, dat is mede tot stand gekomen door de uh, Zandvoortse Horeca. Want vanavond uh, is er een muziekfestival uh, met een band... die zijn sporen meer dan verdiend heeft. En dan heb ik het over de Ruud Jansen XL-band. En dat XL slaat op zijn t-shirt, heb ik inmiddels begrepen. Uh, toetsen en stemvertuoos Ruud Janssen, wie kent hem niet... kan putten uit een gigantisch repertoire. En het unieke aan Ruud is dat hij op elk moment inspeelt... op de wensen van zijn trouwe fans. Hetgeen altijd weer leidt tot spektakel van het bovenste plank. Naast Ruud Janssen zullen er een aantal surprise, surprise acts... daar heb ik het zo even met Ruud over gehad... hij wist zichzelf niet welke surprise acts dat worden. Maar goed, wie weet, uh, vanavond dan uh, Ruud Janssen uh, en, en die surprise acts. Voorafgaand aan het muziek kan men uiteraard genieten... van de historische raceauto's... Om 7 uur rijden de oude raceauto's door het centrum van Zandvoort. De historic Grand Prix-parade komt voor het podium langs op het uh, raadhuisplein. Waarna de klassiekers nog te bewonderen zijn op het plein en de straten rondom het raadhuisplein. De avond begint om 6 uur en met de, uh, uh, met de Acts en Ruud Jansen XL. Uh, zal het ongeveer vanaf half negen uh, beginnen, heb ik begrepen. Maar u wil vast een, een tipje van de sluier. Hij zal dit nummer wellicht vanavond niet uh, spelen. Maar uh, misschien als u uh, al mas gaat zingen... van uh, vragen of hij dit wil uh, gaan spelen. Wie weet dat hij zich laat verleiden. Want zelf vind ik het nou een heel mooi nummer... Uh, wat hij zelf geschreven heeft. En dat heeft hij geschreven naar aanleiding van het overlijden... Uh, toen hij met bericht bereikte dat John Lennon was doodgeschoten. En ik dacht, daarna heeft hij het volgende nummer uh, opgenomen. It is today I lost a friend. t-shirt, Volgens mij is dat wel iets groter hoor, Albert Young. <laughs> dat gaat hij niet redden met een X-L. <laughs> Je de singer van Rugs: Today I Lost a Friend. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. We gaan weer naar het circuitpark zo voor toe naar Willem van deze. ...want die is voor ons dit weekend aanwezig bij de historische Grand Prix. En dan hebben we het op dit moment over de Youngtimers, als ik het allemaal goed gevolgd heb ja, de John Timers uh, die zijn uh, aan de kant inmiddels al uh, wat nu bezig is. En dat is uh, een huis uh, met auto's uit de uh, jaren 61 met uh, 65. En ik weet niet of jij uh, ze voor de feest kan halen, Rob. Maar dat, uh, eigenlijk waren dat nog een uh, eigenlijk. Ja, een beetje die uh, sigaarachtige auto's. Uh. Ja, uh, ja, precies. Uh, en er uh, zitten hele mooie auto's bij uh, uh, de Lotus, uh, die uh, echt nog originele Lotus Green Met zo'n gele streep over die auto's En dat is geweldig hoe die auto's vinden. De mensen die erin rijden je rij ook, ja, Die komen hier niet om uh... Parade houden over het gesprek, maar... ...om wel degelijk uh, gasten te geven. Uh, en dat doen ze... ...de race is inmiddels uh, half weg alweer... ...en dan uh, zien we aan de leiding... Uh, ...zien we dat... Uh, ...is dat uh, Mincho... ...die rijdt in een uh, Brebben uh, BT 4 ...uit het jaar 1962. Uh, was jij de toen al? Uh, nee, nog lang niet, Nog lang niet. <laughs> Albert Jas zat toen al in zijn tienerjaar, hoor. Jullie, ik, ik, ik niet. <laughs> ik ga niet zeggen hoe oud ik was, maar toen stond ik al achter... op eruit te kijken, dus... Uh, op het tweede plaats zien we dan uh, inmiddels een soort uh, Miles Griffiths. Die rijdt in een Cooper uh, uit uh, 1959. En daar, daar is het. Uh... Pieter Hoorsman, en die rijdt in een Lotus. Ja, en in deze bouwjaren vind ik toch die Lotus echt de mooiste auto's van, die hier aanwezig zijn. En, ja, ik vind het geweldig om te zien dit. En, ja, het is Formule 1, het maakt toch uh, een mooi geluid. Het geluid uh, gaat nog uh, heftiger worden. Later, op de dag, als we er wat meest, meer Centrum uh, Formule 1 krijgen. En, uh, ja, dat is toch iets uh, waar de meeste mensen hier voor zijn. Uh, maar als ik zo rondkijk, ja... Iedereen, heeft er naar nou Het zijn een hoop oudere mensen natuurlijk. Maar ook de jeugd die ik ken die hier op het spiel rondloopt, ja, ik vind dat toch ook wel mooi. Die hebben wel respect, met name voor de rijders uit die tijd. Doen, want ja, qua veiligheid en qua auto en alles, joh, dat is niet meer te vergelijken met nu. maar Iedereen, ja, die geniet in gewoon. En, uh, dat is het mooiste wat er is. Uh, ergens zijn uh, bij je hobby en ervan genieten. En dat doet iedereen niet. Willem, genieten van de autosport in Zalvoort. Dat kan gelukkig vandaag lekker op het circuitpark Zalvoort. Wij komen straks nog een keertje bij terug voor het vervolg daar vanaf het circuit. Dag Willem. En hier is. Uh, tot zo, hier is Roy Orbison. En you got it. het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En tot zover alweer dit uur van Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang, met uiteraard onder meer de evenementagenten. Wat heb je nog meer van ons? De goed gedicht van de week, dier van de week. En natuurlijk uh, Autosportnieuws vanaf Park Zandvoort met Willem van deze. En als het goed is, jawel, dan komt in derde en laatste Ruud Jansen en een van zijn langs op nog uh, wat uh, lekker te gaan zingen op de radio. We hebben de zin in. I